8 uur in Montserrat met het NOS-journaal. In Dresden heeft een Russische oud-militair een prijs gekregen... voor het voorkomen van de Derde Wereldoorlog. In 1983 besloot luitenant-kolonel Petrov tegen alle regels in... om een elektronische waarschuwing... dat de VS kernraketten had gelanceerd, te negeren. Zijn gezonde verstand zei hem dat de computer een fout maakte. Volgens de jury van de Dresden-Prijs... had een andere beslissing per ongeluk tot een kernoorlog kunnen leiden. Petrov zag dat de computer vijf Amerikaanse raketten signaleerde. en ging ervan uit dat Washington nooit een aanval met zo weinig wapens zou beginnen. De computer had het inderdaad mis. Aan de Dresden Vredesprijs is een bedrag van 25.000 euro verbonden. In Italië zijn de gepensioneerden tussen 1996 en 2011 gemiddeld 33% van hun koopkracht kwijtgeraakt. Dat is de conclusie van een van de grootste vakbonden van Italië. De bond wijst erop dat het nog lang niet afgelopen is voor de oude Italianen. De regering Monti heeft vorig jaar nog eens in de pensioenen gesneden. En gas, licht, water en telefoneren worden door belastingverhogingen fors duurder. Bij de presidentsverkiezingen op Cyprus heeft de rechtsliberaal Anastasiades de meeste stemmen gekregen. Maar omdat Anastasiades geen absolute meerderheid heeft behaald, is er volgende week een tweede ronde noodzakelijk. En in die tweede ronde moet hij het opnemen tegen een communistische kandidaat. Voor het eerst draaide de stembusgang op Cyprus niet om de hereniging van het Griekse en Turkse deel van het eiland, maar om de bestrijding van de economische crisis. Journalisten bij de BBC leggen vanaf middernacht voor 24 uur het werk neer. Ze protesteren daarmee tegen voorgenomen ontslagen. Er worden ook acties op enkele BBC-redacties gehouden. Volgens de bonden zijn er sinds 2004 al 7000 banen geschrapt... en bij de omroep staan er de komende jaren nog eens 2000 arbeidsplaatsen op de tocht. De bonden willen zoveel mogelijk ontslagen voorkomen. De BBC zegt de actie van de journalisten te betreuren... en de omroep kan nog niet zeggen hoe groot de invloed van de staking zal zijn op de programmering. Dan het weer, het blijft vanavond en vannacht droog. Morgen wolkenvelden, zonnige periode, het wordt kouder. En dinsdag is er kans op natte sneeuw of motregen. Dit was het NOS Journaal.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 Labyrinthe. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond, u luistert naar Labyrinthe, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Het was een week van meteorieten en asteroïden, maar... Toch ook een beetje een week van de supernova. Want sinds deze week weten we dat buitenaardse megaknallen als die supernova... hier op aarde voor kosmische straling zorgen. Daar gaan we straks over praten. En de mooiste supernova moet toch wel zijn geweest... die aan de hemel van 1006. Maar wie heeft dat eigenlijk opgetekend? Het was ook een week vol paardenverlakkerij. Een luisteraar vond dat je het verschil tussen paard en rund... toch heel makkelijk moet kunnen proeven. Maar vroeg zich dan wel af waarom alle dieren eigenlijk anders smaken. Dat zoeken we straks uit. En er was nog een grote domper voor de wetenschap. Want we riepen het al jaren, maar nu blijkt het ook zo te zijn. Op muizen behaalde resultaten bieden geen garantie voor de mens. Eerst maar even de vraag, wat is wetenschap? Ja, over atomen en nog wat... Hetzelfde wat mijn vroeger zegt. <laughs> Moeilijke dingen. De elektronen, die... Uh, die vliegen om de kern van de atoom. En uh, de kern, daar zitten weer protonen en neutronen in. De protonen zijn positief geladen. Die stoten elkaar af. En de neutronen, die uh, protonen zeg bij Ik iets bij wetenschappelijks. Elkaar. In plaats van uitleggen wat wetenschap is. Ja, ik zeg het gewoon... Vind ik leuk. Twee wonderlijke broertjes uit Groningen. Een teleurstelling was het zacht gezegd. Miljarden onderzoeksgeld zijn... Nou ja, verloren gegaan. Want onderzoek naar ontstekingsziekten op muizen... leidt niet tot nieuwe medicijnen voor mensen. Want bij knaagdieren werkt alles nou net wat anders dan bij ons. Blijkt allemaal uit een omvangrijke studie... die afgelopen week werd gepubliceerd hier in de studio-immunoloog Bart Roep. Die al jaren aan de bel trekt over de beperkte waarde van de muis als proefdier. Hartelijk welkom, meneer Roep. Um, wat betekent dit concreet? Dat, dat al het onderzoek voor niks is geweest? Het betekent dat we heel veel misleiding hebben kunnen lezen in de literatuur... en dat dus heel veel onderzoek inderdaad gewoon aan de kant geschoven kan worden. Geldt dit voor al het onderzoek wat op muizen wordt gedaan... of gaat het alleen maar over uh, ontstekingsonderzoek? Nee hoor, bepaald niet. Nee, het was niet alleen maar ontsteking. Er waren ook uh, trauma's en andere aspecten die werden onderzocht. Uh, het geldt niet voor uh, alles, zeker niet. Maar ik denk wel dat de, de, de leiding door muizen uh, langs de tijd gehad heeft. Hè, tot voor kort was de muis de norm. En als de patiënt afweek van de muis, dan klopte de patiënt niet. Uh, klopte niet. En uh, die tijd zal nu zo uh, wel een beetje voorbij zijn, hoop ik. Wat is er veranderd? Uh, wat heeft dit uh, onderzoek Aangetoond. Nou, dit onderzoek heeft op een zeer grondige manier met uh, genomics hij, hij heeft aangetoond dat het niet uh, alleen maar een kwestie is van een, een beetje om wel of uh, wat minder erop lijkt, maar dat het totaal verschillend is wat er bij muizen gebeurt en wat er bij mensen gebeurt. En ja, het is natuurlijk eigenlijk een beetje een open deur uh, intrappen. Maar, maar in, in de wereld waar ik uh, helaas uh, werk, is, is dat toch nog steeds de, is de muis de norm. En daar is alles zwart-wit en klopt het perfect. Terwijl bij de mensen als lichtgrijs en donkergrijs. Maar het gaat nog een stapje verder. Want als ik een nieuw medicijn wil ontwikkelen, dan eist de FDA, de Food and Drug Administration, en de Europese uh, uh, regulators: die eisen dat ik het eerst in muizen moet aantonen. Maar we hebben nu geleerd wat, wat die muis ook zegt. Het kan meezitten of kan tegenzitten, maar eigenlijk kun je net zo goed niet eens, uh, niet eens doen. Want het is ten eerste onethisch, vind ik, ten opzichte van de muizen. En ten tweede is het onethisch ten opzichte van de patiënten. Want als iets bij een muis fantastisch werkt... dan kan het bij de mens niks uithalen. En als iets bij de muis helemaal niks doet... dan zou het bij een mens prima kunnen werken. Ja, en dat is nu het schrijnendste. Hè? Het is dus uh, zeer aannemelijk dat er middelen zijn geweest... die omdat ze niet bij de muizen aansloegen, nooit aan mensen zijn aangeboden... terwijl we daarmee dus eigenlijk de kans hebben laten schieten... om wat voor die mensen te kunnen betekenen. Dat vind ik echt heel schrijnend. Wat is in essentie het verschil tussen mens en muis? Want als je. Ja, oké, okay, ik zie ook wel dat de ene staart heeft een, een, een en een vachtje, en de ander niet. Maar ze hebben allebei cellen, ze hebben allebei DNA, ze hebben bloedvaten, je komt toch een heel eind. Ja, nou we zijn uh, iets verder geëvolueerd uh, voor die mensen die in de evolutie leren geloven. Dus dat is al één, één ding. Een van de aspecten die trouwens ook in dit artikel en in de New York Times uitvoerig werd uh, gememoreerd, is dat muizen met uh, duizenden keren meer uh, bacteriën in hun bloed om kunnen. Gaan dan mensen, die muizen die zijn natuurlijk in een andere wereld aan het opgroeien dan wij, dus die moeten tegen een stootje kunnen. En wij gaan met, met, met uh, homeopaatse hoeveelheden van dat soort uh, bacterieel gif gaan wij, uh, uh, uh, gaan wij dood. En die muizen die, uh, lopen vrolijk verder. Dus de, de, de muis is gewoon een heel ander wezen dan, dan de mens. Hoe is het mogelijk dat het zo lang heeft geduurd voordat mensen daarachter kwamen? Want daar zou je logischerwijs toch in een vroeg stadium achterkomen... omdat je eerst iets op muizen test en daarna nog een keer een, een trial op mensen gaat doen. Dan zou je toch zeggen, hé, dit, dit gaat wel heel anders. Ik denk dat het voor een groot deel de kop in het zand steken is. En het is ook niet fijn. Ik heb negen jaar geleden in Nature een review hierover geschreven... ik heb zoveel gifbekers leeg moeten drinken... Er zijn heel veel van mijn collega's die hun brood ermee verdienen. Het is een soort van, van broedermoord. En ook het artikel wat, wat uh, vorige week dan uitkwam... dat is door Nature and Science afgewezen. Want die, die kunnen het gewoon niet aan. De, die, daar werd gezegd, ja, daar moet iets niet aan kloppen. Dit is te erg, dit kan niet waar zijn. We kunnen dus gewoon eigenlijk de waarheid niet in ogen kijken. Het is eigenlijk heel bizar, maar het is wel heel confronterend. Hoe werkt dat, dat de waarheid niet onder ogen kunnen zien? Nou, er zijn zoveel belangen, her en der... dat het moeilijk is te aanvaarden... dat de werkelijkheid wel eens anders kan zijn dan die is. Ik denk dat dat een nutshell is wat, wat, wat het is. Ik snap het zelf niet, want ik, ik ben alleen maar op zoek naar de waarheid. Daar verdien ik mijn brood mee. Dat is maar mijn alle mis... wetenschappers toch, als het goed is? Ja, maar het, je moet zo zien, die muis heeft ook waarheden. Alleen die waarheden die, die komen vaak niet overeen met, met de mens... Maar laten we niet vergeten, die muizen hebben ons ook aan heel wat medicijnen geholpen die, die wel werken. Het is dus niet zo dat het allemaal zinloos en onzinnig is. Maar aan het einde van de rit maakt het dus eigenlijk niets uit wat er in de muis gebeurt voor de volgende stap om te kijken of iets voor mensen wat zou kunnen betekenen. Dat is nu de grote les en ik hoop nu eindelijk dat de FDA en andere organisaties ook de Nederlandse regering eist dat wij eerst alles in muizen moeten testen. Maar het is gewoon, dat geeft allemaal. Maar dat zadelt ons ook met een groot probleem op. Want je hebt een nieuw medicijn, noem maar wat, een ontstekingsremmer. Die moet je toch eerst in een ander model dan de mens gaan onderzoeken voordat je allerlei patiënten wellicht vergiftigt. Uh, nou, met dat laatste ben ik het helemaal eens. Hè. De veiligheid staat voorop. Maar ik ben met zoiets bezig. Ik heb een nieuw medicijn ontwikkeld tegen uh, diabetes in mensen. Het zal niet werken in muizen, weet ik 100% zeker... want het is zuiver gebaseerd op de situatie in de mens. En toch moet ik proefjes doen in muizen om te laten zien dat het veilig is. Weet ik nu ook de uitkomst al, het is hartstikke veilig... maar aan het einde van de rit zal ik het toch in mensen moeten testen... Elk middel moet voor ook op een gegeven moment ook in mens getest worden. En daar is ook het probleem. Maar is er niet een mooi model denkbaar tussen uh, muis en mens in? Dus waar je vroeger de muis zou gebruiken... dat je dan tussen laboratorium en mens nog even, even elders iets test? Nou, Er zijn tegenwoordig heel veel nieuwe methoden ontwikkeld... waarmee je ook uh, wat we dan ex vivo noemen, he, heel stoer... dus buiten het lichaam of in vitro, uh, in, in, in, in, een, uh, in een glazen bakje menselijke weefsels kunt kweken. Er zijn ook allerlei uh, programma's ontwikkeld... die zeg maar, kunnen, kunnen nabootsen hoe een middel zou kunnen werken. Maar heel veel van die programma's zijn voor een grootste gedeelte... ook weer gebaseerd op hoe dat dan in muizen werkt. Ja, En daar is dus iets fundamenteel verschillend. Maar dat het zo verschillend was, dan nu blijkt... dat, uh, dat is voor mij ook enigszins uh, uh, overrompelend. Maar voor mij was het een uh, happy hour uh, deze week. Ja, hebben andere mensen dat ook zo gezien? Dat het uw happy hour was. En hebben ze u ook uh, hebben ze het glas op u geheven. Dan? Ja, het was echt. Het was echt een euforisch moment. Ik krijg er weer kippenvel van. Want ik, ik was maandag in, in, in Florida bij een congres. En links en rechts van mij werden uh, mensen staken hun duimen op. En ik, ik wist niet wat er aan de hand was. Toen kreeg ik de post. Tegenwoordig zit je allemaal online. Kwamen ze allemaal kopietjes van de New York Times en andere bladen die dat dan. Nou, want ik ben uh, berucht, zeg maar, als klokluider. En Nederlanders die hebben geen remming. Dus wij, wij zeggen wat we vinden. En dat is ook wel eens, dat, dat, dat zijn ze niet overal gewend. Dus ik had al een beetje een uh, reputatie van een, uh, een broedermoordenaar. En uh, het spelletje bederven voor al die muisendokters. Maar dit was dan eigenlijk wel het moment van, uh, van de waarheid. En uh, ik had dus toch gelijk. En dat is natuurlijk een lekker gevoel. Maar ja, ook een, ook een ramp voor de wetenschap. Want we, we zouden jaren verder kunnen zijn met allerlei ja. ziektes. als we niet onze tijd hadden verdaan met muizen. Ja, en daar ben ik dus eigenlijk, uh, als ik niet zo euforisch was. behoorlijk chagrijnig over. Want het, mijn werk wordt jaren vertraagd. En laat ik wel zijn, veiligheid staat voorop. En ik, als de muizen aan de naald zouden sterven... dan zou ik wel twee keer nadenken voor ik het uh, bij de patiënt zou gebruiken. Maar als het, al blijkt het veilig in de muis... kan het nog, alsnog misgaan in de mens. Dus hoe je het ook wendt of keert... ik denk dat de tijd nu eindelijk is gekomen... dat we wat we noemen first-in-man-studies gaan doen. Dus we nemen de mens centraal. heb ik ook altijd bij mijn studie geleerd. En dan ga je proberen daar een oplossing voor te vinden. En die muizen kun je gebruiken om bepaalde mechanismes uit te zoeken... maar voor ziekte slaan ze de plank helemaal mis. Heeft u uh, tussen al die uh, gelukswensen ook al iets gehoord van de wetgevers... Nee, nog niet. Maar ik ga dit natuurlijk wel in mijn uh, koffertje meenemen de volgende keer dat ik bij de Europese uh, organisatie die dit soort uh, toetsingen uh, beoordeelt. Uh, uh, om te laten zien dat dit eigenlijk uh, een achterhaalde situatie is. Daar zijn ze nog heel erg zo. Met ja, ratten en muizen eerst. Maar ja, dat is dus eigenlijk waarschijnlijk. Het uh, uh, dus heeft echt zo langste tijd geduurd. Dus uh, ik ben echt uh, ja, opgetogen. Wij riepen het al jaren op muizen resultaten bieden geen garantie voor de mens. Bart Roep, dank u wel, immunoloog verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Ja, het was een fantastische week weer. Meer uh, sneeuw hebben we gehad, we hebben paardenzwendel gehad... asteroïden, meteorieten, noem het maar op. We gaan uh, vooruit blikken op de week van 11 tot en met 17 februari... maar dan niet echt de komende week, maar die week door de eeuwen heen. Dat is eigenlijk het plan. Frederik Melman, welkom. was vast ook geen, uh, geen saaie week als je het in, althans al die eeuwen in beschouwing mag nemen. Nee, dat is genoeg gebeurd. Nee, zeker in saaie week... Uh... Op, 11, op 12 februari 1809 bijvoorbeeld, dat is meer dan 200 jaar geleden, werd Charles Darwin geboren. En zijn evolutietheorie, zoals hij beschreven heeft in The Origins of Species... die heeft hem misschien wel tot de, ja, de bekendste wetenschappen gemaakt. Dus dat was een heel bekend ding in de geschiedenis. En ook deze week, op 11 februari 1847, wordt een ander genie geboren... Uh, die met zijn ideeën en denken de wereld fundamenteel veranderd heeft. Thomas Edison was dat. En in zijn leven heeft hij enorm veel patenten vergaard. Meer dan duizend op uitvindingen rondom de gloeilamp en ook de grammofoonplaat Of de grammofoon moet ik zeggen. En we hebben een fragment gevonden waarin een journalist hoort... die hem interviewt op zijn 84e verjaardag. Hoe voelt het om 84 jaar oud te zijn? really voelt heel I have Ik heb een beetje problemen. maar dat is omdat ik oud ben. Wat vind je van de einstein uh, meneer Edison? Ik denk think niet van de einstein want ik kan het niet begrijpen. Ja, wat vind je van de theorie van Einstein? Nou, ik, ik snap hem niet. Dat, is, ja, precies, dat ging, toch ging dus echt helemaal aan hem voorbij. Ja, zo zie je man. Ook een genie in zijn beperkingen, hè? Nou, een prachtige dag was het ook op 16 februari 1923. Dat is nu ongeveer 90 jaar geleden... De Britse archeoloog Howard Carter opende die dag de tommen van de Egyptische faro Tutankhamon. En dit fragment dat we gevonden hebben vertelt hij over het moment suprême, het moment dat ze de sarcophag openen. In a dead silence, the huge lid, weighing over a ton and a quarter, was raised from its bed. Light shone into the sarcophagus. But how disappointing, the contents were completely covered... ...by linen shrouds. But as the last shroud was rolled back... ...a gasp of wonderment escaped our lips. So gorgeous was the sight... ...that met our eyes. A golden effigy of the young king... ...of magnificent workmanship... ...filled the whole of the interior... ...enclosing the mortal remains... ...of the young king, Tutankhamun. Laid on that golden outer lid... Was een tiny wreath of flowers. As it pleased us to think the last farewell offering of the widowed girl Queen to her husband. Ja, prachtig. Een mooie vondst was dat natuurlijk. Ja, lekker enthousiast verteld, hè. Nou, en welk jaar nog meer? Uh... Ja, nou, even op nog als we mensen denken van hey Toetel Gamon, er is op dit moment in Amsterdam, in de Amsterdam Expo, een overzichtsentoonstelling over de faro. ter gelegen van de 90-jarige jubileum van de opening van de tombe. Oké, okay, dan uh, een sterfdag van een andere uitvinder. 17 februari 1936, overleed Hiram Percy Maxim. Vorige week hadden we evenals een vader, hadden we ook in, uh, in de week, Hiram Stevens Maxim. Van de Maxim's Gun. Exactly, de Maxim Machine Gun. Nou, zijn zoon, Hiram Percy, vindt dan weer, dat is dan leuk op zijn beurt, de Maxim Silencer uit, dus een geluidsdemper voor uh, geweren. Ja, je kunt er heel veel over zeggen. Het is natuurlijk ook belangrijk dat iemand goede wapens uh, ontwerpt. Ben je heel blij mee als je ergens aan het front je moet verdedigen. Maar het is natuurlijk ook niet iets waarmee je uiteindelijk nou heel blij... Nee, toch? ...ten ruste gaat aan het eind van je leven. Nou, zoveel mensen zijn vermoord met mijn, mijn wapen. Nee, liever dan uh, Tom van to Toetangamon vinden. Ja. Het lullig een beetje van de uitvinding is ook dat... Voor die vader kwam het veel te laat, want die silencer, hè, dit heeft die zoon Maar die vader is van al zijn uitzendingen stokdoof geworden. Dus, uh. Oké. Okay. En um, nou iets, iets moois in medicijn hebben we ook nog. Ja, nou dat medicijn. Uh, een andere grote stap voorwaarts deze week was de eerste injectie. Uh, met penicilline aan een menselijke proefpersoon. Penicilline was al in 1928 ontdekt door Alexander Fleming. Maar werd pas in 1941, uh, toen werd het middel pas uh, daadwerkelijk ontwikkeld... en ook op mensen getest. Uh, de eerste proefpersoon was een Britse agent... die zijn gezicht had opengehaald aan een rozenstruik. En de wonden ontstaken en hij kreeg, uh, ja, allerlei, hij kreeg een bloedvergifting heel naar. En dankzij de injecties voelde hij zich al snel een stuk beter natuurlijk. Maar jammer genoeg was er te weinig penicilline beschikbaar... en hij stierf alsnog. Nou, lullig. Jammer. Uh, en dan uh, nog even iets verder terug in de tijd, naar het jaar 1633. Deze week, 380 jaar geleden, arriveert de Italiaanse astronoom Galileo Galilei... In Rome was een eerste rechtszaak voor de inquisitie. Hij wordt aangeklaagd door, voor de bewering dat de aarde rondom de zon draait. En niet andersom. Wetenschapshistoricus Floris Cohen, hartelijk welkom. Uh, u schreef uh, onlangs de inleiding van een nieuwe vertaling van het boek van Galileo Galilei, De Dialogen. Uh, deze rechtszaak, waarom is dat zo'n belangrijk moment in onze geschiedenis, wat u betreft? Het is een... Belangrijk moment in de tijd zelf geweest en uh, terugkijkend in zekere zin nog, uh, nog veel meer. De inzet van het proces was uh, puur juridisch. Heeft Galilei ja dan nee het verbod overtreden dat hem 17 jaar eerder was opgelegd om de uh, stelling te verdedigen dat de aarde draait? Dat, of hij dat doet, dat was uh, door um, uh, het Vaticaan al in 1616 uitgemaakt. Nee, die draait niet. En, uh, wie, um, uh, en het is ketters om te denken van wel... dat was dus een zeer ernstige uh, misser van, um, uh, van het Vaticaan. Maar dat is nog niet zo'n geweldig opzienbarende kwestie geweest... doordat de, de consequenties nog niet zo groot waren. Galilei is toen privé uh, te verstaan gegeven... Uh, niet noodzakelijk kop houden hierover, maar wel... Um, je gaat dit niet verdedigen, dat komt niet meer te pas. dat is ketterij. Uh, Galilei dacht uh, toen een aantal jaren later... een uh, vriend en bewonderaar van hem tot paus werd uh, uh, verkozen, Urbanus de Achtste. Uh, uh, die hebben uitvoerige gesprekken uh, gevoerd. Uh, en Galilei heeft daaruit de indruk gekregen dat hij zijn gang kon gaan... als hij maar schijnbaar onpartijdig het voor en tegen... van beide standpunten tegen elkaar zou, zou afwegen. Dat is wat hij formeel gesproken in de dialogo, die in 1632 uitkwam, inderdaad doet. In werkelijkheid doet hij dat volstrekt niet... en wordt met eh, diegene van de drie eh, sprekers... die met elkaar van gedachten wisselen... Eh, diegene die dan het standpunt van de aarde staat stil eh, verdedigd wordt volledig de vloer aangeveegd. Dus eh, op zichzelf was de constatering van de Inquisitie... toen dat boek was uitgekomen, door de censuur gekomen... en alles met allerlei trucjes, was op zichzelf terecht... van ja, Galilei heeft dat verbod overtreden. De vraag is... Is natuurlijk hoe daar vervolgens mee, mee om te gaan. En ja, er komt bij dat de paus ongelooflijk kwaad was... doordat Galilei het lievelingsargument van de paus... hoe wij stervelingen ook denken dat het allemaal in elkaar mogen zitten... God zou in zijn almacht en alwijsheid het toch nog heel anders hebben kunnen inrichten. Galilei heeft kans gezien op het eind van de dialoog het lievelingsargument van de paus uitgerekend in de mond te leggen... van diezelfde paus een tikkeltje onnozel, of in ieder geval een karikatuur... Eh, van de verdediger van aarde staat stil. Dus de paus was kwaad, inquisitie moest wat, de vraag is wat dan? De Dialoog, dat is dus een, een, een populair boek... geschreven in het Italiaans in de tijd... om die twee wereldbeelden die, ja. die bestonden uit te leggen aan de mensen. En hij lost het ja. op door, door de iets wat domme het standpunt van de paus weer ja, te laten geven. Ja. Het is een fantastisch boek, hoor, los van die hele geschiedenis eraan vast. Het is geestig, het is briljant, het heeft diepgang. Het is een feest om het te lezen. En de Nederlandse vertaling van Hans van den Berg, uitstekende vertaler... die mag er ook wezen. Dus ik maak graag van de gelegenheid gebruik... om iedere luisteraar dit boek met klem aan te raden. Dat is, uh, het is een kleine 400 pagina's. Iedereen kan het volgen met een uh, beetje opleiding. En het is genieten van bladzijde 1 tot wat is het, 600 zoveel. Maar goed, hij had dus inderdaad tegen de afspraak in... Eh, afspraak is altijd een mooi woord in, nou, afspraak. in deze afspraak. Ja. <laughs> instructie. instructie. Ja, in. ja. Tegen de instructie okay. in had hij eh, toch beweerd dat de aarde wel degelijk ronddraait... en dat de aarde niet het middelpunt van het, van het universum is. De, de paus is ja. boos en dan komt ja. dat proces. Daar ja. gaan altijd de mooiste verhalen over, over rond. Ja. Um, ja, daar is ontzettend veel legendevorming, heeft er al heel gauw over, over plaatsgevonden. Um, kijk, ik ga dus geen moment doen alsof die inquisitie een geweldige, een, een, een fraaie instelling was. Het was een proces natuurlijk helemaal nergens naar, naar leek. Uh, beschuldiging werd de beschuldiging niet meegedeeld, moest hij zelf maar naar raden waar hij van uh, beschuldigd werd. En de veroordeling stond al vast. Het enige wat nog open was, was hoe berouwvol uh, uh, Galilee... of uh, wie dan ook maar die was aangeklaagd zich zou tonen. Dat kon dan nog uitmaken voor, uh, voor de strafmaat. Dus een karikatuur van wat wij uh, tegenwoordig een proces zouden noemen. Aan de andere kant, het rapport van de commissie die moest nagaan... wat doet Galilee nou in die dialoog? Is hij hier tegen die instructie van 17 jaar eerder ingegaan? Ja, dat is een in wezen wel fair rapport. Ja, daar is hij tegen gegaan. Uh, je kan die dialoog niet lezen zonder tot de conclusie te komen... dat de lui die denkt de aarde staat stil, die zijn niet goed wijs, zo ongeveer. Dus er was wel een probleem, wat doen we met die man? Inquisitie heeft toen de conclusie getrokken, we laten hem een toontje lager uh, zingen, die man moet van zijn wetenschappelijke arrogantie af, we laten hem uh, zijn eigen standpunt weer intrekken. Daar is aanzienlijke pressie op maat Hij is niet gemarteld. Hij heeft zelfs geen dag, geen seconde in de kerker van de inquisitie gezeten. Hij kon keurig in de ambassade van de Groothertog van Toscane in Rome blijven zitten. En het probleem was natuurlijk ook voor de paus, de Groothertog van Toscane. Galilei was een van de cliënten aan het hof. Dat was wel een collega van de paus. Paus had toen niet het kleine staatje wat, uh, wat je hier tegenwoordig op nahoudt. De kerkelijke staat was een flink deel van Italië. Dus de paus was als wereldlijk heer de collega van de Groothertog. Dus hij, hij kon, kon ook niet Zomer, niet Galileo. zonder meer. Nee. Maar, maar het verhaal wat ja. je altijd hoort is dat ja. Galileo dan uitgebreid excuses zou hebben gemaakt en aan het eind nog even zou hebben ja. gezegd. En toch is het waar. Ja, uh, toch beweegt zij. Dat is het verhaal. Epursimo over, dus de, de aarde. Um, dat verhaal duikt voor het eerst een halve eeuw na dat proces op. Kom op, nee hoor. Uh, dat, dat, dat hoort tot, uh, tot de legendevorming. Net als die kerker, die marteling, enzovoorts. Um, er was veel mis met het proces, maar. Dat zijn allemaal uh, latere verhalen. En die verhalen die staan in het teken van het idee dat dit de, het grote conflict is geweest. Het was natuurlijk een conflict tussen wetenschap en geloof... vanuit het idee dat dat een absolute tegenstelling was. Of wetenschap, of geloof. Nou, Dat ligt allemaal historisch gezien een stuk subtieler. Hoe is het desalniettemin uh, verder gegaan? Want de wetenschap begon zich te ontwikkelen. Heeft daarna nog een enorme bloei doorgemaakt. Ja. Maar heeft dit proces effect gehad op al die andere genieën die misschien ook wel met de kerk in conflict zouden kunnen komen. Ja, dat heeft het zeker gedaan. Um, in de, die gebieden waar de Inquisitie het voor het zeggen had... dus Italië, de Spanje, Portugal en de Spaanse Nederlanden... Uh, kan je zien dat die vernieuwingsbeweging... die dooft niet helemaal uit, maar er blijft betrekkelijk weinig van over. Er zijn altijd kunstgrepen mogelijk. Hè? Uh, de Dialogo van Galilee werd natuurlijk op de lijst van verboden boeken gezet... op de index. Binnen twee jaar verscheen bij een protestantse uitgever... een Straatsburg Latijnse vertaling. Um, Galilei heeft een later boek, zijn nog grotere meesterwerk, de Discorsi uit Italië kunnen uh, gesmokkeld weten te krijgen. En dat is in, uh, in Leiden verschenen bij, uh, bij Elsevier. Dat soort dingen kon, kon allemaal nog wel, maar het is smokkelen. Wetenschap uh, ja, die, uh, die bloeit niet bij, bij smokkel en handigheidjes enzovoorts. Descartes die zat toen in de Republiek. Die was bezig met op te schrijven hoe volgens hem de wereld in elkaar zit. Uh, Le Monde. Dumont, dat hij weet krijgt in 1633 van die veroordeling van Galilei... legt hij het manuscript weg. Het is pas na zijn dood... Uh, um, gepubliceerd Descartes. Um, wordt hypervoorzichtig, vijf jaar later komt zijn fameuze Discours de la méthode uit, zonder de naam van de auteur erbij, om eens af te tasten. En dan zit je in de republiek, hè, waar geen inquisitie het voor het zeggen had, waar de meest vrije pers, niet totaal vrije, maar naar verhouding, de meest vrije pers van Europa gehuis, uh, gehuisvest was. En Descartes heel voorzichtig aftasten, wat kan ik me veroorloven, wat kan ik me niet veroorloven. En die sfeer van censuur op sommige landen, zelfcensuur, en algemene voorzichtigheid, die heeft voor toch zeker een jaar of twintig de verdere, ja, het doorzetten van die vernieuwing... Nou, net niet om hals gebracht, maar het heeft niet zoveel geschet... door allerlei oorzaken. Een ander klimaat in, in Europa, een, een, niet een, in termen van weer natuurlijk... maar een intellectueel klimaat, zie je vanaf 1660. Dan wordt een aantal beletselen weggenomen... En dan eh, wordt, komt steeds meer het idee op die wetenschap... die kan ook praktisch nuttig zijn. En dan sluit om zo te zeggen, niet alleen in Nederland, maar ook elders de koopman en de dominee, een soort verbond. En dan kan er weer het een en ander meer. Maar het is dus wel degelijk. Een he het heeft een hele, dat proces het heeft een hele riskante periode ingeluid. En nu vindt iedereen, denk ik, inmiddels wel dat de aarde rond is... en dat die, dat die draait. Dan mogen dat we nu, uh, dat, zie je dingen duren gewoon altijd eventjes. Ze dus nemen eventjes tijd, ja. Blijft u bij ons, want we gaan het hebben over een andere schokkende zaak... uit de geschiedenis, een spectaculair ontploffing van een ster in het jaar 1006 na Christus. En die heeft weer alles te maken met een belangwekkende ontdekking... die deze week gepubliceerd werd in Science, belangrijk wetenschappelijk tijdschrift. Want wat sterrenkundigen al heel lang vermoeden, blijkt nu eindelijk bewezen. Kosmische straling is afkomstig van ontploffende sterren. Vanuit Duitsland aan de telefoon een van de onderzoekers, Glenn van de Ven... van het Max Planck Instituut in Heidelberg. Goedenavond. Hij is uh, nog even niet aan de lijn. Uh, Floris Cohen, die uh, supernova van 1006, dat was een hele bijzondere. Waarom? Um, het was een, um, een enorm grote. En er is een uh, voor die tijd uh, behoorlijk nauwkeurig verslag van. Um, dat uh, stamt van een aantal jaren later. Maar dat is afkomstig van een astronoom tevens astroloog, daar zal ik zo meteen nog wel iets over uitleggen... Uh, in uh, Baghdad, of uh, daaromtrend je moet je realiseren... dat uh, in de uh, uh, wereld van de islam was de, zeker de astronomie... toen veel verder uh, voortgeschreden dan in Europa. Europa kende eigenlijk nog nauwelijks wetenschap. Dat zal pas even, even later uh, gebeuren. Er is een behoorlijk nauwkeurig uh, uh, verslag van. Uh, uh, de aan de hand van dat verslag is dat op de dag af uh, te reconstrueren wanneer die uh, supernova is, uh, uh, is verschenen, 1 mei 2006. Je kan ook vrij precies eruit afleiden na 4,5 en, vier en een een maand min of meer onveranderlijk uh, aan de hemel te hebben gestaan, verdwijnt die vrij plotseling midden, uh, midden augustus. Dus, um, hij heeft uh, waarnemingen over de uh, schijnbare diameter ervan, drie, twee en een half aan drie keer zo groot als Venus, dat is dus nogal wat, en een helderheid uh, die uh, ongeveer een kwart van de maan is. Dus dat is echt heel fors. Wat zagen de mensen? Want een supernova normaal zie je ze niet altijd met het blote oog. Het is een grote ster die aan het eind van zijn leven... met een prachtige knal uh, verdwijnt. Maar die van 1006, die, die was met het blote oog te zien... Um, in ieder geval viel hij uh, deze man op als die staat er normaal niet... En, um, en nu staat hij er wel. Er zijn niet vreselijk veel waarnemingen van, hoor. Onafhankelijke waarnemingen van elkaar. Er is dus deze uh, bron, Ali, uh, Ali ben Ridwan. Er is één andere, ook uit de islamitische wereld. Er is een monnik in Zankt Gallen, dus in, uh, in Zwitserland... die een paar hele sumire opmerkingen er heeft. Dat was dus geen uh, verre van een man van het vak. En er zijn waarnemingen uh, uit China, uit Japan... En, en uit Korea. Dus er is nogal wat gezien, maar ver uit de gedetailleerdste. Dat is afkomstig van, van deze vakman. Glenn van de Ven werkt bij het Max Planck Instituut in Heidelberg. Goedenavond. Goedenavond. Wat heeft de supernova van 1006 te maken met de grote ontdekking van deze week? Namelijk wat precies de oorsprong is van de kosmische straling op aarde. Um, wat de supernova mee te maken heeft, is dat uh, we deze supernova specifiek hebben bekeken. Uh, omdat hij vanuit uh, het zuiden, uh, waar we de Very Large uh, Telescope hebben ge gebruikt, uh, zichtbaar is. Um, en omdat hij ook uh, um, uh, vrij uh, dichtbij staat voor uh, astronomische begrippen. En dat heeft het mogelijk gemaakt om met een speciale techniek naar deze supernova te kunnen kijken. Want dat is het, mooie, had... het mooie in het universum is dat je dingen in het verleden nog steeds kunt zien. Die supernova is nog steeds te bezichtigen. Ja, de, de, de restanten van de supernova zijn inderdaad nog uh, zichtbaar. Maar de helderheid is, uh, is heel, heel, heel, heel erg weinig. Vergeleken met, uh, zoals we net hoorden, toen hij ontplofte... Uh, toen was het ongeveer de kwart van de helderheid van de maan, dus je kon er, zeg maar, s'nachts bij lezen... Um, hebben we er nu met een uh, 8 meter telescoop hebben we er negen uh, uur achter elkaar naar moeten kijken... om voldoende licht op te vangen daarvan. Kosmische straling, wat is het ook alweer? Kosmische straling uh, is, zijn dus uh, heel hoog energetische... dus met heel veel energie, uh, deeltjes... Dus dan hebben we het echt over protonen um, en een heel klein beetje elektronen. Dus waar de normale atomen uit gemaakt zijn. Zoals, zoals bijvoorbeeld waterstof heeft één proton in het centrum en één elektron eromheen. Um, door de hoge energetische, uh, energie is natuurlijk de protonen elektronen uit elkaar gegaan. En wat wij dan op aarde waarnemen zijn dus protonen die enorm zijn versneld. En daardoor deze hoge energie hebben gekregen. En die gaan dus eigenlijk door vrijwel alles heen, mits ze onze aarde bereiken. Want gelukkig hebben we een hele goede atmosfeer ons heen. En misschien nog wel belangrijk, hebben we een magnetisch veld van zowel wijzelf, de aarde, als de zon. Die gelukkig het merendeel van deze deeltjes afbuigen en zorgen Wat? dat ze het niet krijgen. Wanneer kan je iets merken van kosmische straling? Nou, in de praktijk gelukkig uh, als... Um, vooral als je op zeeniveau leeft heel erg weinig, want uh, ik heb het moeten nazoeken, maar blijkbaar uh, is dus ongeveer 10% van uh, wat wij dagelijks als um, uh, zeg maar uh, energetische straling uh, ontvangen, is uh, maar uh, kosmische straling uh, maar mocht je op hoge grote le uh, leven, bijvoorbeeld op een hoge berg, of mocht je bemanningslid zijn van een vliegtuig, dan krijg je er wat meer van mee, en dan kan het een het groot gedeelte zijn van je dag, hoeveelheid um, uh, hoge energetische straling. Maar normaal, lichamelijk gezien, hebben we er helemaal geen last van. dus um, hoeven er niet bang voor te zijn. Elektronisch gezien um, uh, heeft het een effect op onze computers. Um, op oh, natuurlijk heel gevoelige apparatuur. En vooral apparatuur die hoog de lucht in gaat. Nu was het vermoeden al heel lang dat kosmische straling afkomstig zou zijn... van ontploffende sterren. Waarom is het jullie gelukt om dit eindelijk aan te tonen? Wat hebben jullie daartoe moeten doen? Nou, heel interessant is dus om te weten waarom eigenlijk niet. Ik bedoel, we, we kunnen al... Ik geloof in, in begin jaren 1910, 1912 of zo... Um, is deze kosmische straling al ontdekt. Ja? Dus we kunnen ze al heel lang meten, heel precies meten. We weten al precies de hoeveelheid. Waarom weten we niet waar het vandaan komt? En de reden is gewoon heel eenvoudig: is dat door die magnetische velden worden die kosmische stralen zijn geladen, deeltjes protonen, positief geladen, elektronen, negatief geladen, worden ze op alle kanten heen gestuurd. Dus we, ze kunnen wel ergens vandaan vertrekken, maar uiteindelijk kunnen ze overal heen en weer worden geslingerd voordat ze ons bereiken. Dus de enige manier om te weten waar ze nou eigenlijk vandaan komen, is dus niet om naar, direct naar die deeltjes te kijken, maar naar, om naar uh, um, uh, zeg maar, um, straling te kijken die van die deeltjes afkomt. In, dit geval, in ons geval hebben we dus gekeken naar lichtfotonen uh, uh, die dus in de supernova worden gemaakt. En die lichtfotonen die zijn daar gemaakt door interactie met onder andere deze um, uh, niet directe kosmische straling... maar de protonen die al een beetje versneld zijn. Kortom, door te kijken naar de supernova, althans de restanten daarvan, van 1006... en deeltjes uh, in 2013, konden jullie het verband aantonen? Juist, yes, precies. Want, en specifiek om door naar licht te kijken, want lichtdeeltjes zijn dus niet geladen. dus Die worden, zijn dus niet gevoelig voor afwijkingen van magnetisch veld. Dus als wij zeg maar, naar die supernova kijken en we ontvangen een lichtfotoon in onze telescoop... dan weten we ook bijna 100% zeker dat die lichtfotoon van die richting afkomt. Okay. En, en dat, dat is het mooie, dus als we, als we in die richting wat licht ontvangen, wat dus negen uur heeft geduurd om het voldoende te ontvangen, dan weten we ook echt dat het daar vandaan komt. Kortom, het lijkt heel lang geleden, 1006, maar uh, het is nog steeds onder ons. Glenn van der Ven, hartelijk dank. Mag ik en... nog een vraag stellen? Ja, volgens Want, uh, Astronomen, uh, die zijn meer dan welke wetenschappers ook, leven die als het ware met hun eigen geschiedenis. Is het nou ook zo dat jullie um, uh, doelbewust op zoek zijn gegaan? Gedacht, we moeten een supernova hebben, dan pakken we die van 1006. En ik neem aan dat op basis van die gegevens van die... Um, um, uh, Ali Ben, uh, uh, Jitwan, die hem uh, ja. de gegevens erover verstrekt heeft... dat jullie toen op zoek zijn gegaan... waar vinden we de restanten van het ding nog? Is dat zo gegaan? Ja. Heel historisch gezien zijn aan um, historie... Ja. Uh, is voornamelijk belangrijk van... wat is de, uh, wat is de oorsprong geweest, geweest van deze supernova-explosie? Dat is een van de lastigste vragen. Ja. En daar zijn die historische waarnemingen... Ja. elke historische waarneming is daar heel cruciaal voor. In dit geval bijvoorbeeld is het geen massief ontploffende ster. Uh, maar in dit geval is het eigenlijk het, het, het levenseinde van een normale ster. Dat heet dan een witte dwerg. Uh -huh. Maar die witte dwerg die staat dan in een dubbelsysteem met een andere ster. En die ontvangt dus, uh, die ontvangt dus materiaal van die andere ster. En daardoor wordt die, eh, die tussenbaar en ontploft hij toch nog. Um, in, dit, dit, is, dit is misschien wel door de waarnemingen die gedaan zijn... Um, gedeeltelijk door de waarneming die gedaan omdat het zo lang duurde en zo helder was... hebben we het vermoeden, van de astronomische kant... Ja. dat dit misschien wel een heel speciaal geval is geweest... van waarbij je niet een witte dwerg met een gewone ster en een dubbelstersteem... Ja. maar twee witte dwergen die dan zijn samengesmolten en zijn ontploft. En dat is ook, historisch is dat dus een aanwijzing. En de andere reden is dat als we nu dus naar die weststand kijken... we zien dus helemaal niets meer in het centrum. Er is geen ster meer over. En als een witte dwerg met een normale ster zou staan... dan zou je verwachten dat die normale ster nog ergens in de buurt is. Dus misschien is hier wel de historie... Uh, um, is hier in ieder geval de aanleiding geweest om eens even na te denken... Van, oh, misschien is dit wel een heel speciaal geval. Okay, in 2006. Glenn van der Ven, hartelijk dank. En ook dank, Floris Cohen. Graag gedaan. Co-evolutie. Zo noem je het als twee dieren of planten van verschillende soorten zo nauw samenwerken en zo afhankelijk van elkaar worden dat ze in de loop van de evolutie zelf allerlei functies verliezen. Het is zeg maar zoiets als dat je nou ja, bij wijze van spreken zo vaak een ander voor je laat lopen dat je zelf uiteindelijk je pootjes verliest. dier Jacinta Ellers onderzoekt co-evolutie en verslaggever Gerda Bosman zocht daarop. Heel veel soorten die, die leven natuurlijk samen met andere soorten. En, en als ze heel nauw met elkaar samenleven, dan noemen we dat dat ze co-evalueren. Dus dat ze zich ook aanpassen aan de aanwezigheid van die andere soort. Wat je dan ziet is dat um, soorten die leveren vaak bepaalde functies aan die andere soorten. En daardoor um, kunnen die uh, soorten ook afhankelijk worden van elkaar. Waar ik nou in geïnteresseerd ben, is als die afhankelijkheid... Um, uh, zo sterk wordt, dat soorten echt niet meer zonder elkaar kunnen. En dan zeggen we dat, dat er functieverlies is opgetreden. Dus die functie is dan evolutionair verloren gegaan in, uh, in, in die soort. Dat geldt ook voor ons als mensen? Ja, bij de mensen is ook een, een, een voorbeeld van functieverlies. Um, mensen kunnen namelijk geen vitamine C meer aanmaken. Voorheen was het zo dat um, mensen uh, een heel fruitrijk dieet hadden... En fruit is natuurlijk rijk aan vitamine C. En doordat ze zoveel vitamine C met hun dieet binnenkregen... was er geen noodzaak meer om die vitamine C zelf aan te maken. En dus is, is de mens eigenlijk samen met nog een aantal primaten uniek voor de dieren... dat ze geen vitamine C kunnen aanmaken. Nou, dat gaat een lange tijd goed, zolang het dieet natuurlijk ook uh, uh, hetzelfde blijft. Maar wat we bijvoorbeeld zien in de 17e of 18e eeuw... toen de mensen lange zeereizen gingen maken... Ja, toen hadden ze opeens een ander dieet op zee. Want ze konden natuurlijk geen fruit meenemen op die zeereizen. En toen gingen ze aan scheurbuik uh, lijden. En gingen ze aan scheurbuik dood. En het heeft een lange tijd geduurd voordat men doorhad wat daar nou eigenlijk de oorzaak van was. Wij willen natuurlijk graag uh, weten. hoe gaat dat nou in zijn werk? Verlies van uh, eigenschappen. Maar ja. De mensen, dat is natuurlijk niet zo'n handig systeem om aan te werken. Dus we zijn genoodzaakt om met een veel kleiner systeem te werken. En een van de uh, andere voorbeelden van functieverlies is uh, in sluipwespen. Sluipwespen zijn insecten die leggen hun eieren in of op andere insecten. En vervolgens ontwikkelt dat ei zich tot een larve die het gastheerinsect van. Van binnenuit leeg eet. Ja, wat natuurlijk leidt tot de dood van dat gastheerinsect. En zo ontstaat er weer een nieuwe sluipwesp. En hier in het lab hebben jullie een opstelling met de sluipwespen en de luizen. en de planten waar de luizen op leven. Ja, dat klopt. Het zijn allemaal vrij kleine insecten, maar een paar millimeter. En daarom is het heel makkelijk om die in het lab te houden. En daarmee kunnen we dus ook experimenten doen. Kunnen we bijvoorbeeld in het lab proberen. Nou, kunnen wij nou bepaalde uh, ecologische interacties zelf manipuleren, waarin we dan kijken, nou, hoe snel treedt zo'n verlies van eigenschap nou bijvoorbeeld op. Of we kunnen bestuderen wat inderdaad de genetische achtergrond van verlies van eigenschappen is. Oké, okay, ik zal even kijken. Ja, is goed. Dan, uh, die is gewoon in, uh, de hoek. in het gebouw. Hè. Aan beneden is het. Ik uh, heb nu echt in de krochten van oh, de vuur ja. gedaan. De krochten. Ja. Het lijken wel een soort kluizen. Ja, nou het moet goed afgesloten zijn natuurlijk, want ze zijn geklimatiseerd. Dus, uh, Sommige staan op 4 graden of op 25 graden. Dus de deur maar even dicht. Nou, hier zijn we in de klimaatkamer waar we dan alle soorten kweken. Wat zien we? Het zijn een soort 40 bij 40 bij 40 kubussen. Ja, het zijn perspex kooien. Waar we aan de voorkant uh, met prachtige panty-kousjes uh, <laughs> een sluipwesp en uh, luizenvrije uh, tunnel hebben gemaakt. En uh, ja, hierin zitten dus de, zie je eigenlijk drie verschillende ecologische partners. Namelijk, ik schuif ze heel even opzij. Dan kunnen we ze wat beter zien. Uh, je ziet kleine tarweplantjes, want deze luis die, uh, die voedt zich alleen maar op tarweplanten. En die hele kleine groene stipjes oh, die ja, je ziet, precies. dat zijn de luizen. Piepklein, maar zijn Piep wel klein. inderdaad luizen, ja. Precies. En even kijken of we ook een sluipwespen zien. Dus hier leven ze in die kooi gewoon met z'n drieën samen. Even zoeken hoor. Kijk, dit sprietje hier. Bovenaan dit sprietje zitten drie sluipwespen bij elkaar. Die lijken bezig te zijn Tof. met paren. Ja, ze zijn ja, heel interactief bezig. Ja, en volgens mij zijn die bezig. Je ziet nu overal op, die, uh, op de topjes van de sprieten. Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet friemelen. Ja, en hier zie je een mummy, noem je dat. En dat is een geparaciteerde bladluis. Oh ja, een soort, soort, soort velletje, een soort ja. grijs velletje. Ja, die is, dus is niet harder, meer, meer mooi groen, groen? Uh, nee. maar... Nee, en dat is eigenlijk al geen bladluis meer. Daarin zit een sluipwesp die over een paar dagen eruit gaat komen. Nou, wat er nou gebeurd is in die sluipwespen is dat omdat ze hun gastheer kunnen manipuleren... ze kunnen de samenstelling en de fysiologie van hun gastheer manipuleren... Uh, en daarmee kunnen ze heel veel vetten naar binnen krijgen. En als gevolg kunnen sluipwespen geen vetten meer aanmaken. Dus hoeveel suiker of honing of nectar ze ook eten, er komt geen grammetje vet bij. Is die eigenschap voorgoed verloren of, of, of kunnen ze hem nog weer terugontwikkelen? Nou, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Uh, we hebben wel gezien door heel veel soorten sluipwespen... en niet alleen sluipwespen, maar ook sluipvliegen en sluipkevers met elkaar te vergelijken... dat die eigenschap verloren is gegaan in alle insecten... die zo'n dusdanige parasitaire levenswijze hebben aangewend. die Dus die gastheren gebruiken om hun nakomelingen op te laten opgroeien. Maar wat we ook hebben gezien, is dat in sommige soorten... die kunnen wel vetten aanmaken. En we, we weten vrij zeker dat die het, het, uh, het vermogen tot vet aanmaak weer teruggewonnen hebben. Dus daar is het weer teruggeëvalueerd. We weten nog niet helemaal hoe dat zit. Dat kan gevolgen hebben voor hoe snel het kan terug evalueren. En dat ga ik nu in de komende vijf jaar uitzoeken. Het vertelt ook iets over hoe flexibel een ecologisch systeem is. Ja, dat is heel erg belangrijk. We hebben eigenlijk nooit zo gerealiseerd dat dat samenleven van soorten... dat dat tot verlies van eigenschappen kan leiden. Maar je kan je natuurlijk wel voorstellen dat als soorten heel erg afhankelijk van elkaar zijn in een systeem... dat als er dan één soort bijvoorbeeld het even niet meer zo goed doet in zo'n ecosysteem... bijvoorbeeld door klimaatverandering of doordat een habitat steeds kleiner wordt, habitatfragmentatie... Ja, als er dan één soort wegvalt en een andere is daarvan afhankelijk... ja, dat die andere soort het opeens ook niet meer zo goed doet. En als er heel veel van dit soort netwerken zijn... ja, dan kan, dan kan er een soort kaskade-effecten optreden... waarbij zo'n heel systeem in elkaar uh, klapt. U hoorde hoogleraar dierecologie Jacinta Elders... in gesprek met Gerda Bosman. De rubriek Post. Ja, als u iets heeft wat u zich afvraagt en waar u het antwoord zelf niet op kunt vinden... dan kunt u bij ons terecht, labirintradio.nl. Gekke vragen bestaan niet, wij gaan gewoon op zoek naar iemand die het weet. En de vraag van deze week werd gesteld door mevrouw Smit. Want er is zoveel gedoe over paardenvlees. En volgens haar kun je eigenlijk prima het verschil proeven tussen paard en rund. En vandaar ook de vraag, hoe kan het dat alle dieren anders smaken? Voor het antwoord zijn we terechtgekomen bij Theo Verkleij... vleestechnoloog bij TNO. Goedenavond. Goedenavond. Waarom hebben alle dieren zo'n beetje een andere smaak? Uh, dieren hebben een andere smaak. Uh, dat kun je afleiden uit de, oorsprong, de genetische oorsprong... en achtergrond van dieren. Dieren hebben spieren. Die spieren verrichten arbeid... en op basis van die arbeid heeft een spier ook een bepaalde hoeveelheid glycogeen. Dus het heeft te maken met hoe actief het beestje is? Ja, uh, dat is één... Twee is, uh, sommige dieren maken wel meer vet aan. Omdat zij dat nodig hebben in periodes dat het uh, dan wel rustig, dan wel druk is. En in die rustige periodes uh, hebben ze die vet aan was. Op het moment dat dat soort dieren dan geslacht worden, komt dat vet ook vrij. En dat geeft ook een andere smaak dan vlees wat puur uit mager eiwit bestaat. Glycoseen, wat is dat precies? Glycogeen is uh, bloedsuiker. Uh, dat gebruikt de spier om arbeid te verrichten. Een uh, dier dat veel arbeid verricht, bijvoorbeeld een paard, want we hebben het nu even over paarden, die zal van nature wel bewegen of trekken of werken en dat soort zaken. Die arbeid die verricht wordt, daar zorgt die glycogeen in je cel voor, in je spiercel. Bij de slacht is dat glycogeenconcentratie ook hoger en dat betekent ook dat dat vlees wat zoeter is. Zou u zonder meer het verschil proeven tussen een paardenbiefstuk en een, en een runderbiefstuk? Of bent u ook te volpen? Ik wend me voor dat ik die twee verschillen uit elkaar haal. Mijn eh, smaakpapillen zijn dus dadelijk getraind dat ik het rundervlees runde en het paardenvlees uit elkaar kan halen, ja. Dus het heeft te maken met de bouw van het beestje, de mate van de arbeid, de hoeveelheid spieren, de hoeveelheid vet... en de manier waarop het vet met het vlees vermengd is waarbij het bij het bakken en braden ook vrijkomt. Dat geeft ook bepaalde smaken. Zo heeft schapenvlees bijvoorbeeld een heel andere smaak... omdat daar ook korte vetzuren in zitten. En dat is ook waarom het zo sterk ruikt? Ja, dat ruikt ook heel anders. En, en een schaap heeft ook een aantal hormonen... die in dat vet opgelost zijn. En bij het bakken en braden komen die hormonen ook vrij... en dat geeft ook een bepaalde geur. Hormonen, die hebben, die hebben er ook nog mee te maken? Hormonen, er zijn uh, nog wat hormonen die zijn vet oplosbaar. Met name geslachtshormonen... En die geeft dan ook een bepaalde geur bij bakken en braden. En ja, dat geeft soms een heel sterk afwijkende geur. En dan heb je ook nog het fabeltje dat beesten die zelf vlees eten... minder lekker smaken dan vegetarische diersoorten. Bijvoorbeeld dat daarom een tijger niet zo lekker is en een krokodil ook niet. Nou, dat heeft uh, een deel van de spijsvertering. Wat wel zo is, uh, kijk even naar een varken. Als op het moment dat een varken bijvoorbeeld visrest of vismeel gevoerd wordt dan krijg je ook dat de vetoplosbare stoffen van het vismeel... die gaan in het vet van het varken zitten. En dat proef je dan. Een deel van het smaak en van dat wat ze consumeren... komt dus later in geur en smaakstoffen die overgenomen worden... uit de stoffen die ze opeten... komen dan terecht ook op het vlees op je bord. Klopt, ja. Theo Verkleij, hartelijk dank. Vleestechnoloog bij TNO en ook dank aan mevrouw Smit. Als u ook een vraag heeft, @wpro.nl. Vorige week hadden we het over een andere luisteraarsvraag. Waarom zit ik in mijzelf? Die vraag werd gesteld door Gerard Pes. Mark Slors gaf antwoord, hoogleraar cognitiefilosofie... maar we kwamen er niet echt uit, meneer Slors. Nee, het was heel kort. Ja, zullen, we het, zullen we het nog een keer proberen? Ja. Waarom zit ik in mijzelf? Ik vind het een hele fascinerende vraag... maar is, is wetenschappelijk gezien ook een goede vraag wat u betreft? Wetenschappelijk gezien is het geen goede vraag... Maar het is wel een vraag die heel veel mensen zich een keer stellen, denk ik. Ja, dat, maar dat is ook het, het, het interessante aan de vraag. Wetenschappelijk gezien is het geen goede vraag... omdat de vraag suggereert dat er een ik is en een lichaam. En de vraag is dan, hoe komt dit ik in dit lichaam terecht? Ehm... Um, die twee dingen die zijn in werkelijkheid, althans volgens de wetenschap, niet van elkaar gescheiden. Dat wil zeggen, de, het gevoel een ik te zijn wordt eigenlijk geproduceerd door een lichaam. Kortom, lichaam en geest zijn niet gescheiden. Jij, zijn je niet hebt, gescheiden. Dat jij bent je lichaam. Is, ja, je bent, je bent je lichaam, ja. En dan is dit interessant aan de vraag, hoe het dan toch kan, als, als wij dan ons lichaam zijn, hoe kan het dan toch dat die vraag zo natuurlijk opkomt bij in ieder geval een aantal mensen? Uh, bij deze luisteraar kwam de vraag dus uh, op, bij mijn eigen kinderen kwam de vraag op. Uh, ik heb zelf ook nog wel eens een tijdje op de middelbare school lopen afvragen hoe dat, uh, dat precies zit. Dus blijkbaar is dat ik wat geproduceerd wordt door het lichaam, of wat bij eigenlijk wat het lichaam is, um, wordt door sommige mensen soms ervaren als iets wat los staat van het lichaam. En dan kan je, kan je je vragen, en hoe kan dat ik dan in dit lichaam terechtkomen? Is dat met uh, proeven te onderzoeken? Hoe uh, iemands zelfbewustzijn samenvalt met zijn fysieke verschijning? Dus hoe, hoe lichaam en geest soms losvallen en soms samenvallen? Ja, vooral dat soms losvallen, dat is wat, uh, wat er in de laatste decennium uh, steeds meer is onderzocht. Uh, uh, sinds de uh, interessante ontdekking van de, de zogenaamde rubberen handillusie. Um, dat is een illusie die, uh, die als volgt gaat. Um, je stopt je eigen hand bijvoorbeeld onder tafel. En je legt een uh, rubbere hand op de tafel. Ongeveer op de plaats waar jouw hand dan zeg maar, onder tafel uh, zit. En dan wordt er tegelijkertijd uh, met een kwastje op je hand gevreven. En op die rubbere hand. En je kijkt alleen maar naar die rubbere hand. En je voelt dus wel het kwastje aan je eigen hand bewegen. Maar je kijkt naar die rubbere hand. En daar wordt ook met een kwastje tegelijkertijd uh, uh, bewogen. En uh, binnen de kortste keren ervaar je die rubberen hand als je eigen hand. En dat is een onwillekeurige illusie. Daar kun je, daar kun je niks aan doen. Dat, dus je kijkt naar die eigen hand, of naar die rubberen hand en je ervaart die rubberen hand als je eigen hand. En op het moment dat iemand daar bijvoorbeeld dan een vork in steekt of iets dergelijks... of met een hamer op slaat, um, dan reageer je met dezelfde soort van schrik... als waarmee je zou reageren wanneer iemand op je eigen hand zou slaan. Je voelt dan vervolgens niks natuurlijk. Uh, maar het is, een het is een heel opvallende illusie, want... Uh, Totdat dat ontdekt was, dachten mensen eigenlijk dat, um, dat, dat je, je lichaamservaring zeg maar zeggen, uh, heel is. Dat, dat, uh, dat je jezelf automatisch altijd ervaart daar waar je lichaam ook werkelijk is. En dat blijkt dan dus niet zo te zijn. Dit is eigenlijk omgekeerde fantoompijn. Bij fantoompijn heb je pijn aan iets wat je wel ooit gehad hebt... Ja. maar nu niet meer uh, aan het lichaam zit. Ja. En in dit geval heb je uh, pijn of, of in ieder geval schrik... over een lichaamsdeel dat helemaal nooit van jou geweest is. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja van, kijk, van toonpijn dat kennen we natuurlijk al heel lang... omdat het gewoon een heel, een heel uh, reëel verschijnsel is... bij mensen die bijvoorbeeld geamputeerde ledematen hebben... en die ervaren nog steeds uh, dat, uh, uh, uh, dat lidmaat, zou ik maar zeggen... dus die, die afgehakte arm of dat afgehakte been, die ervaren ze... en daar kunnen ze jeuk in hebben en daar kunnen ze pijn in hebben. Dat is gruwelijk, dat kan echt heel, heel erg zijn. Ook vooral omdat uh, we nog steeds niet precies weten hoe je dat moet behandelen... Um, uh, dus die, dat, is, dat is een. Uh, een ja, je zou kunnen zeggen dat het een soort van omgekeerd verschijnsel is, dit. Maar beide verschijnselen lijken aan te geven um, dat het brein blijkbaar een soort model bouwt van je lichaam. En dat wij ons van binnenuit, zeg maar, identificeren met dat modellichaam. Dus, dus bij fantoompijn is het zo dat dan is een stuk van je lichaam is er eigenlijk niet meer. Maar in je brein is als het ware dat stuk van het lichaam er nog steeds wel. En die brein, dat brein registreert dan dus bijvoorbeeld jeuk of pijn daar. En met die rubberhand uh, andersom. Maar het verschil ja. met uh, de rubberhand... En, en misschien ook wel met het geamputeerde been... is dat je er geen controle meer over hebt. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor het zelfbewustzijn... dat jij je eigen lichaam kunt bewegen. Ja, ja, ja precies. Dat is, maar dat is een, dat is een, een, een ander aspect van, uh, van die hele kwestie van lichamelijk uh, uh, zelfbewustzijn... Um, zodra je gaat bewegen is dus die illusie van die rubberen hand... die verdwijnt ook. Uh, er, zijn wel, er zijn wel proeven gedaan met, uh, met het bewegen. Bijvoorbeeld Dan, wordt er een, dan worden mensen, uh, die krijgen mensen zo'n zo virtual reality-bril op... en daar, die is verbonden aan een camera. En die camera die beweegt op een pop. En uh, dan, kijk, dan kijk je dus naar je eigen lichaam. Wat er dan gebeurt, dus op het moment dat je, je hoofd knikt dan knikt die camera bij dat rubberen lichaam... en dan ervaar je binnen de kortste keren dat rubberen lichaam als die ouwe. En dat heeft te maken met het feit dat jij inderdaad jouw hoofd beweegt. Maar bij die rubberen hand is dat niet zo. Dus op het moment dat jij je, dat jij je eigen hand zou gaan bewegen... en je ziet die rubberen hand stil liggen... dan is de illusie als het ware verbroken. Dus er zit een heel interessant... Het, het gegeven dat een zelf, een lichamelijk zelf... niet alleen maar een subject van ervaring is... maar ook een, een actief... Wezen, Iemand die, die die handelingen kan initiëren, is heel erg belangrijk. En daar is de laatste tijd uh, ook veel onderzoek naar gedaan. En dan wordt er onderzoek gedaan naar het zogenaamde verschil tussen de uh, sense of ownership, dus het gevoel dat een lichaam van jou is, en de sense of agency. En dat, is, dat wil zeggen het gevoel dat jij degene bent die het lichaam bestuurt. En, um, en waarom zijn... is dat onderscheid zo belangrijk? Um, nou, dat is, ook, dat is vooral heel erg interessant om te onderzoeken... omdat je, uh, um, als jij weet hoe, de, hoe het verschil tussen een sense of ownership... en een sense of agency in elkaar zit... dan weet jij veel meer over wat zelfbewustzijn eigenlijk is. Dus ik kan het heel kort proberen uit te leggen. De um, sense of agency die ontstaat op het moment dat... Um, kijk. Mijn, mijn motorcortex, dus dat stukje in de hersens... die als het ware de signalen of, of het commando geeft om een beweging te maken... die geeft een commando en die commando, dat commando gaat naar de spieren. Maar het idee is nu dat, uh, dat er niet alleen een commando is die naar de spieren gaat... maar dat als het ware een soort kopietje van dat commando... naar een ander stuk in de hersenen gaat. En als jij je hand dan daadwerkelijk beweegt... dan komt er van, uh, van je spieren naar de hersens terug een signaal, proprioceptie heet dat... Um, die zegt, de hand heeft bewogen. En dat signaal terug, dat wordt vergeleken... met het oorspronkelijke commando dat de hersens gegeven hebben om te bewegen. En als dat matcht, dan zeggen de hersens, dat is mijn handeling. He, dus er gaat een signaal uit uh, naar, de, naar de hand... Uh, en er komt van de hand een signaal terug... En als, dat signaal, als het in- en uitgaande signaal min of meer op elkaar lijken, dan zeggen de hersens, het is mijn handeling. Dat klopt. Maar in, in de geschiedenis zijn vele ziektegevallen beschreven. Zijn er dan ook mensen bij wie dat helemaal defect is... die helemaal niet denken dat het hun benen zijn? Dus die hebben gewoon prima functioneerende ja, benen... Maar, ja. ze, maar het lichaam aanvaardt ze niet of, of de hersenen aanvaarden ze niet? Ja, je hebt dus het beroemde geval van Ian Waterman. Dat is een, een, uh, iemand die dus helemaal geen proprioceptie meer heeft. Dus die heeft dat, dat signaal terug... He, dus bij die, bij die sense of agency, dat gevoel ja, dat jij de handelingen uh, controleert, dan heb je dat signaal terug nodig. Hè? Dus, dus het signaal wat van je, van je spieren uit en van je gewrichten uit teruggaat naar de hersens en, en, en die eigenlijk tegen de hersen zegt, nu is mijn hand hier of nu is mijn knie daar. En die hersens die registreren dat de hele tijd. Er zijn mensen, heel zeldzaam, maar dat is een, een heel, heel beroemd geval Ian Waterman, die heeft geen proprioceptie. Wat gebeurt er dan? Die kan dus bijvoorbeeld. Nou, die, die kan bijvoorbeeld niet uh, lopen zoals wij dat uh, doen. Die heeft dus. In plaats van proprioceptie. moet hij dus kijken naar zijn eigen lichaam. om te kunnen lopen. Dat is heel interessant. Dus die, die... Maar gaat hij dan ook zichzelf slaan bijvoorbeeld? Want al, nee, dan, dat, dan... nee, nee, nee. Nee, nee, nee, daar, daar sprake van. Ja, maar het is, het is. Er zijn mooie filmpjes van op YouTube. Als je die man ziet lopen. het is geweldig. Maar zodra het licht uitgaat. stort hij in elkaar. Want dan heeft hij die, die feedbackinformatie niet. En dan kan hij niet meer kijken naar zijn eigen lichamelijke stand, zou ik maar zeggen, in, uh, in, de, in de werkelijkheid. Dit is dus uh, wetenschappelijk wat je kunt zeggen over waarom zit ik in mezelf. Dan heb je natuurlijk ook nog kwesties als ziel en, en reïncarnatie, maar... Of zullen we daar gewoon het lekker niet over hebben? Laten we het daar vooral lekker niet over hebben. Want dat is ingewikkeld. Het mag allemaal, reïncarnatie, maar voor de wetenschappers moeilijk te bewijzen. Mark Slors, hartelijk dank. Hoogleraar Cognitie, filosofie verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Dit was Labyrinth voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Zelfde zender, zelfde tijd. Mailen kan altijd. Labyrinthradio.wpro.nl Fijn dat u geluisterd heeft. En ik wens u nog een buitengewoon vrolijke avond. Dit is Radio 1.